we hebben het vaak over succesvolle zakenmensen, succesvolle politici, succesvolle sporters. Maar de mensen die daadwerkelijk kunnen rekenen op succes in het Heer de mensen die volgens Allah subhanahu wa ta'ala als succesvolle mensen worden aangemerkt zijn de mensen die benoemd worden aan het begin van Surat al muminun deze mensen worden benoemd aan de hand van hun karaktereigenschappen aan de hand van een aantal van hun kenmerken die hen zo groot maken en het enige wat ik tegen ieder van jullie wil zeggen, is dat hij tijdens het horen van deze versen die voorgedragen worden en ook van de uitleg die daaraan gegeven wordt, tegen ieder van jullie wil ik zeggen dat hij bij zichzelf te raden gaat en zich afvraagt, heb ik deze eigenschappen in mij en ik laat de broeder eerste vers van deze prachtige zora reciteren. A'udhu billahi min ash-shaytani rahim Qad <tied> aflaha al Qad aflaha al zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt oftewel geslaagd zijn de gelovigen geslaagd? Zijn de gelovigen? Dus we hebben het antwoord op de vraag die ons allen bezighoudt: wie zijn degenen die geslaagd zijn? De gelovigen, dus iemand die het heeft gemaakt in dit wereldse leven, maar niks voor elkaar heeft gekregen met betrekking tot het hiernamaals kan niet gezien worden als iemand die geslaagd is degene die geslaagd is is een gelovige zegt Allah subhanahu wa ta'ala zij zijn de overwinnaars vanwege wat? vanwege het feit dat zij geloven in Allah subhanahu wa ta'ala geloven in zijn boodschappers geloven in de dag des oordeels en natuurlijk geloven houdt in dat men in eerste instantie... beschikt over... een rotsvaste overtuiging... in zijn hart. Hij is ervan overtuigd. 100%... dat Allah subhanahu wa ta'ala... zijn Heer is. En dat Mohammed... Alayhi sallam, zijn profeet is. En dat de islam... zijn geloof is. Een rotsvaste overtuiging... in zijn hart. Maar daarna geeft hij ook vorm aan deze overtuiging... aan de hand van daden, van verrichtingen, van handelingen. In de vorm van gebed. In de vorm van uitbesteding van zijn vermogen op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. In de vorm van het bieden van de helpende hand... aan de mensen die het nodig hebben. In de vorm van het vasten van de maand... Ramadan. Dus geloven beperkt zich niet alleen tot een rotsvaste overtuiging in het hart. Nee, het krijgt ook vorm. Aan de hand van wat? Daden en handelingen. En het dient ook uitgesproken te worden. Dus drie zaken komen samen wanneer wij het hebben over het geloven. Overtuiging, daden en uitspraken. Het zijn deze mensen die als succesvol worden aangemerkt in de Koran. Ik het volgende versen. Hij spreekt over de gelovigen. Wij kunnen heel lang met elkaar discussiëren over de betekenis, oftewel de definitie, van iemand die gelovig is. En we zullen met elkaar van mening daarover verschillen. En jullie weten allemaal dat een ieder een eigen invulling geeft aan de betekenis van het woord gelovigen. Maar ik zeg nogmaals, is niet nodig om die discussie te voeren. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons reeds verteld in de Koran wie de gelovigen zijn. Zij beschikken namelijk over een aantal eigenschappen. De eerste eigenschap, het zijn degenen die zich hebben onderworpen aan hun Heer in hun gebed. Het zijn degenen die zich opmoedig opstellen tijdens het gebed. Het zijn degenen die de voorschriften van hun Heer in acht nemen. Iemand die verneemt dat de Profeet iets heeft gezegd en hij houdt zich niet. Daaraan over diegene kan niet gezegd worden dat hij een ghaji' is. Dat hij iemand is die zich heeft onderworpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Voeg daaraan toe dat ze bevreesd zijn voor de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is wat een gelovige zo bijzonder maakt. Er is bij hem sprake van hoop. Hij hoopt op de genade van zijn Heer. Maar tegelijkertijd is hij bevreesd. Is die bevreesd, is die bang voor zijn Heer? Wanneer deze zaken samenkomen en elkaar in evenwicht houden, ja dan kun je spreken van de volmaakte iman, van de perfecte geloof, beste mensen. En het verkrijgen van ootmoedigheid, van goezoer, is afhankelijk van een aantal zaken. Zoals bijvoorbeeld het reciteren van de Koran, het overpijnzen van de Koran. En dan zit een verschil tussen die twee zaken. Reciteren van de Koran is één. Heel veel mensen reciteren de Koran. Maar het overpijzen van de Koran is een andere zaak. Het overpijzen van de Koran is dat jij bewust bent van de betekenissen van de verzen. En op het moment dat jij bewust wordt van de betekenissen van de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, dan pas zul je geshoor ervaren. Er is ook gezegd dat een gebed zonder goshoor is vergelijkbaar met een lichaam zonder ziel. Een gebed zonder goshoor is te vergelijken met een lichaam zonder ziel. En wat heb je aan een lichaam zonder ziel? Niks. Hetzelfde geldt voor een gebed. Wat heb je aan een gebed als een persoon hier naartoe komt en hij beseft niet... hij beseft niet wat de waarde is van het gebed... Hij kent niet de waarde van het staan voor zijn Heer. Hij kent niet de waarde van het vragen aan zijn Heer. Het smeken van zijn Heer. Een lichaam zonder ziel stelt niks voor. Een gebed zonder ziel, zonder verzorg, stelt ook niks voor. Volgende vers. ZANG EN En dit is een eigenschap die hoort bij deze mensen. Een eigenschap die wij allemaal nodig hebben. Deze mensen, zij wenden zich af van ijdel gepraat. Anders gezegd, van onzinnige gesprekken. Ze hebben geen aandacht voor onzinnige gesprekken. Ze sluiten zich af van alles wat hen niet aangaat. Min Islam islami mar'i, zei de profeet, min Islam islami mar'i. Daar komt het bij. Oftewel, het is een onderdeel van iemand goede islam. Als je het hebt over goede islam, daarbij hoort het volgende: dat hij zaken laat die hem niet aangaan. Iets gaat jou niet aan, dan moet je, je ook niet mee bezig houden. Je kent het al. Sommige mensen kunnen het niet laten om zich altijd te mengen in andere zaken. Als hij voorbij komt aan een groepje mensen die staan te praten, dan moet hij per se daartussen gaan staan. Want hij wil weten waar ze over aan het praten zijn. Hij kan het niet hebben dat er iets wordt gezegd in zijn buurt en hij weet niet waar het over gaat. Dus deze mensen houden zich niet bezig met onzinnige zaken. En zeer zeker niet met slechte zaken. Zeer zeker niet met vulgaire taalgebruik. Zeer zeker niet met leugens, wat ze denken van leugens. Deze mensen hebben niet eens tijd voor onzinnige gesprekken. Laat staan voor leugens. Laat staan voor bespotting. Laat staan voor gescheld. De tijd die zij hebben, die zij hebben tot hun beschikking, die wordt slechts besteed aan serieuze zaken, zoals het gebed en andere goede voedendaten. <tieden> Een andere eigenschap van deze mensen is dat zij zichzelf reinigen. En gelet op mijn woorden. Ze reinigen zichzelf door het uitgeven van de zaket. Sommige mensen hebben moeite mee om zaket uit te geven. En dat is juist een probleem. Zouden zij de zaket uitgeven, dan zullen zij geen moeite meer hebben. Het feit dat zij niet uitgeven, heeft ervoor gezorgd. Dat er iets in hun is ontstaan wat hun afhaalt van het uitgeven van zakat. En Gelet op het woord zakat. Zakat komt van het woord tezkiyah. En Teskia betekent reinigen. Op het moment dat een persoon uitgeeft op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begint een reinigingsproces. Van alles wat slecht is beste mensen. Op het moment dat hij zijn geld uitbesteed aan behoeftigen, aan armen, aan anderen die dat nodig hebben, dan begint een reinigingsproces. Dan begint het hart gereinigd te worden van slechte karaktereigenschappen. Ons hart, beste mensen, je kunt het enigszins vergelijken met een tuin, heb ik een keer gezegd. Een tuin. En je weet, in een tuin kunnen bloemen bloeien. Bloemen kunnen groeien. In een tempel. Maar er kan ook onkruid in zo'n tempel groeien. En dat is precies wat er gebeurt met onze harten. Er zijn mooie dingen, mooie eigenschappen. Er is liefde voor Allah. Er is liefde voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar je vindt daarin ook onkruid. Je vindt daarin ook zaken zoals hypocrisie, zoals twijfels, zoals jaloezie, zoals afgunst tegenover anderen. En ga zo maar door. En daarom is het belangrijk om je hart van tijd tot tijd te reinigen. Een van de zaken, van de middelen, die jij kan gebruiken om je hart te reinigen, om je hart te reinigen, is namelijk het uitgeven van een zaket. Dus een van de eigenschappen waarover deze mensen beschikken, is dat zij zichzelf reinigen door van hun bezit uit te geven? Volgens. Er zijn ook mensen die zich kenmerken. Door kuisheid, door deugdzaamheid, door reinheid. Mensen die zich beperken door hetgeen wat toegestaan is gemaakt voor hen. Allah subhanahu wa ta'ala biedt ons altijd een uitweg. Het is niet dat Allah subhanahu wa ta'ala tegen ons heeft gezegd van luister, zinna is voor jullie verboden gemaakt en jullie hebben geen andere optie. Nee, hij zei tegen ons... Het is voor jullie verboden gemaakt, maar dat tegenover heb je zoiets als een huwelijk. Hmm, Geluid op deze woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, wie iets buiten het huwelijk zoekt. Hij behoort tot de Overtreders. Met andere woorden, Allah heeft jou een uitweg geboten. Allah heeft jou een kans gegeven om jouw uh, lustgevoelens te bevredigen. Dan moet je niet tot de Overtreders behoren, zoals Allah s.a.w. zegt. Op het moment dat een persoon het huwelijk links laat liggen en zich schuldig gaat maken aan zinnen, dan behoort hij tot de Overtreders. En het zijn mensen die zorg dragen voor hetgeen wat aan hun is toevertrouwd Als iemand hem een emanage geeft, dan zorgt hij ervoor dat het teruggegeven wordt. Ze komen hun beloftes na. Dat valt ook hieronder. Als hij een belofte doet, dan komt hij het ook na. Ze weten. Deze vrome mensen, deze gelovige mensen, dat bedrog en verraad eigenschappen zijn die toebehoren aan hypocrieten. Ook worden ze gekenmerkt eigenlijk door het onderhouden van het gebed op de meest complete wijze. En als ik zeg natuurlijk op de meest complete wijze, dat betekent ook dat zij op tijd bidden. Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor het gebed, ieder gebed, heeft hij een tijd vastgesteld. En binnen die tijd dient men dat gebed verricht te hebben. Wanneer hij buiten de aangegeven tijd het gebed verricht, dan heeft hij een gigantische zonde begaan. Iedereen dient op tijd te bidden. En het onderhouden van het gebed, want Allah subhanahu wa ta'ala spreekt hier over وَلَّذِينَ هُمْ ala salawatihim <tog> yuhafidonu <de gebeden> yuhafidonu oftewel ze waken over hun gebeden en als ik zeg waken over hun gebeden met andere woorden ze zijn zuinig op hun gebeden dat betekent dat ze op de meest complete wijze invulling geven aan het gebed en daar hoort ook bij dat ze op tijd bidden toen ik nu met Sibuk radiyallahu anhu aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam vroeg wat de meest geliefde dag was bij Allah subhanahu wa ta'ala een belangrijke vraag. Wat is de meest geliefde daad bij Allah subhanahu wa ta'ala? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam: Het gebed op tijd verrichten. Het gebed op tijd verrichten. De overlevering is terug te lezen. In Bulgari muslim. Op tijd verrichten. De meest geliefde daad bij Allah subhanahu wa ta'ala. En wellicht is het jullie wel opgevallen. Dat toen de broeder begon. Met het reciteren van de versen. Maar tegelijkertijd ook het opzommen van die eigenschappen. Van die o zo belangrijke mensen. Dan begon hij met. Waar begon hij mee? Wat was de eerste eigenschap die wij behandelden? Herinner zich. En de laatste eigenschap die nu wordt genoemd. Is wederom salah. Is het jullie opgevallen of niet? Allah begon met het opzommen of het opnoemen van het gebed en eindigt met het opnoemen van het gebed, subhanallah. Dus bij het opzommen van die mooie eigenschappen die toebehoren aan de gelovigen begon Allah met het gebed en eindigde Hij met het gebed. En dit enkel en alleen vanwege de grote positie die het gebed binnen het geloof inneemt. Ula. Allemaal Waarom zijn ze succesvol? Niet omdat ze eigenlijk nummer 1 zijn in hun sport. Niet omdat ze nummer 1 zijn in het doen van zaken. Niet omdat ze nummer 1 zijn op school. Nee. Omdat zij degene zijn, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, die een verdoos erven. Met andere woorden... Die verdoos de hoogste rangen in het paradijs mogen bewonen. Dat maakt hun zo bijzonder. En dat is de grootste overwinning die je kan behalen. Het is mooi om een functie, een hoge functie te bekleden in dit wereldse leven. Het is mooi om minister-president te zijn. Het is mooi om een directeur te zijn. Het is mooi om een bekendheid, een beroemdheid te zijn. Maar die schiet er niks meer op de dag des origins. Het levert je niks op op de dag des Hordes. Maar als jij tot degene behoort die verdoos zullen bewonen, dan ben jij een overwinnaar. Gelet op deze woorden en bevestiging van hetgeen wat wij hier. Vandaag hebben we voorgedragen. Allah zegt: Degene die van het vuur wordt afgehaald beschermt tegen het vuur. En het paradijs binnentreedt, diegene heeft gewonnen. Diegene is succesvol, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En dan praat Allah subhanahu wa ta'ala over de goederen. Die onderdeel uitmaken van het wereldse leven. En hij zegt: Subhanahu wa ta'ala al die zaken zijn slechts bedrog en niks anders. Het je houdt ons worden gek. En daarom de uitnodiging aan ieder om je in te zetten... voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus degene die deze eigenschappen in zich hebben... die wij zojuist hebben genoemd, diegene die zullen de hoogste gradaties van het paradijs bewonen. Dit is de beloning die hen toekomt voor hun toewijding... En ijver. Dit is wat hen toekomt, voor hun inspanning, voor hun werk en daarin dus in die paradijzen zullen zij voor eeuwig verblijven. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons tot diegene te doen behoren.